De PvdA-fractie in Rotterdam wil dat Rotterdammers die de gemeente tippen over vandalisme worden beloond met 100 euro. Volgens fractievoorzitter van Himst kost vernieling van bijvoorbeeld bushokjes en speeltoestellen jaarlijks enkele miljoenen euro's. Het Rotterdamse gemeentebestuur zegt serieus te willen kijken naar het plan van de PvdA.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 De hoofdredactie van de Britse krant News of the World wist vier jaar geleden al van de afluisterpraktijken. Dat blijkt uit een brief uit 2007 van een correspondent van de krant. De brief is in de openbaarheid gebracht door leden van het Britse lagerhuis. De hoofdredactie heeft steeds volgehouden niets van het afluisteren te weten. Een van de grootste kredietbeoordelaars ter wereld handhaaft de AAA-status voor de Verenigde Staten. Kredietbeoordelaar Fitch zegt dat de fiscale toekomst van Amerika stabiel is door de flexibiliteit en de diversiteit van de economie. En ook wijst Fitch erop dat de VS een centrale rol speelt in de wereldeconomie. Onlangs roept de Standard Poor's de kredietwaardigheid van de VS naar beneden vanwege ruzie over de begroting in het congres. Het weer nog. Afwisselend wolkenvelden en opklaringen. In het noorden kans op een enkele bui. Morgen droog, vooral in het zuidoostenzon. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit, was het... Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files in de randstad vind je rond Den Haag en Rotterdam. Ik noem ze van 3 kilometer en langer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Dorp 4 kilometer en naar Den Haag bij Zoetenwouder-Rijndijk 6. Op de A10 West voor de Contenol 5 kilometer. De A12 Den haag utrecht bij Reewijk 6 en verderop bij Bodegraven nog eens 3. De A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft 4 kilometer en bij het Kleinpolderplein nog eens 3. De A16 Rotterdam-Breda bij rotterdam Feyenoord op de Parallelbaan 4 kilometer. De A20, Hoek van Holland naar Gouda, bij Rotterdam Centrum 3 en bij Moordrecht nog eens 5. Op de A20, Gouda Hoek van Holland, na een ongeluk bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. De linkerrijstok is daar dicht. De A27, Almere Utrecht, tussen Hilversum en Utrecht Noord 3. A27 naar Breda, bij de brug bij Gorkum 3. A28, Utrecht Amersfoort, tussen Knappert Rijns Weert en de Afrit en Dolder 4 kilometer. En bij het Hoeverlaken nog eens 4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 Yeah. Mm -hmm. you mm -hmm. I sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha. Aisha, go mm -hmm. to moi. Let's do this. Aisha. Aisha, bless mm -hmm. me. By. Let's Let's thing. Yeah. Aisha, Aisha, my mama. Aisha, my Aisha, my Aisha, my mama. my mama. Aisha, Aisha, Aisha, Out of my life, no she don't, I should. I should. no she don't, no she don't, doing it again.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 I needed you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 <laughs> si dice così, no? En poi, en poi. Che idea? Che idea? Vedi che lei non ci sta. Che idea? Che idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super un po' come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è. Che idea? Aranciata, Lei s'enfatta una risata. Aan je whisky si è aggrappata. E 5 liters si è scola. E sembrava pelle andata. Ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata. dalle un tratto braccia me sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata. Karettata sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata. L'ho l'ho frullata. E ne ho fatto una frittata. Oh yeah. Si dice così, no? E poi? Che idea, quale idea, non vedi che lei non ci sta? Che idea, quale idea, è maliziosa massa pratene in appada un super bullo, un po come te, e poi che avesti di speciale, che in un altro no non c'è, che idea. o en cambio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 Hey! Ik weet die zit fijn Zullen we gaan zitten direct, weet je? Ik we hebben gewoon hier, ik, als je niet eraf vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haren halen Moet Set your body free Leave your situations at the door So when you step inside, jump on the floor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 Van Zon Zee Zamvoort en Zombrits.